Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Hamas de Israëlische gijzelaars niet binnen drie weken vrijlaat, dan valt Israël de Palestijnse stad Rafah binnen. De Nasra Habib Allah zegt dat een Israëlische minister die deadline heeft gesteld. Hij zei dus eigenlijk de keuze is aan Hamas. Dus als zij zich overgeven en gijzelaars vrijlaten, dan kunnen de mensen in Gaza de Ramadan vieren. Zo niet, dan gaan we overal door met aanvallen. En dus ook in Rafah. Op dit moment worden er nog meer dan 100 mensen gegijzeld. De moeder en advocaten van Alexei Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium waar zijn lichaam zou liggen. Een van de advocaten zou zijn weggeduwd. Ze zouden te horen hebben gekregen dat het onderzoek naar de doodsoorzaak is verlengd. Navalny's moeder en advocaten proberen al het hele weekend om het lichaam te mogen zien... zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd, maar volgens, volgens nog... Uh, ja, is er geen enkel uh, teken dat de autoriteiten bereid zijn dat lichaam vrij te geven? En als dat gebeurt, dan is de grote vraag: wat gaat er dan verder gebeuren? Komt er begrafenis? Dat kan ook iets heel groots worden. Dus daar zijn ze kennelijk ook uh, huiverig over op dit moment. De Russische oppositieleider kwam vorige week om het leven in de strafkolonie waar hij zat. Inmiddels hebben al veel mensen in Rusland zelf straffen gekregen omdat ze Navalny op straat herdachten. Denemarken geeft alle artilleriegranaten die ze hebben aan Oekraïne... en roept andere landen op om dat ook te doen. De premier zegt dat ze de spullen zelf niet nodig hebben... maar dat het in Oekraïne alle hands aan dek is. Het is niet bekend hoeveel granaten Denemarken heeft. Ja, misschien heb jij de afgelopen dagen ook alweer vloekend om je heen liggen meppen in bed. Je bent niet de enige. Het is pas februari, maar de eerste muggen zijn alweer gespot. Deze Vlaamse expert herkent het wel. Er zijn er niet meer dan anders... Maar ze zijn nu wel iets vroeger actief. Dat is uh, waarschijnlijk hetgeen wat, uh, wat we nu merken. Nou, dat komt volgens hem door het zachte weer. Sommige muggensoorten doen een soort winterslaap. Door de hoge temperaturen van de laatste tijd zijn die alweer wakker. Het weer nog, grijs, maar voorlopig wel droog... en af en toe zelfs een klein beetje zon. Vanmiddag dan zijn er wel buien. Het wordt vandaag een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 my friend. <laughs> Family. We zijn begonnen met het programma Goedemorgen Zandvoort. Iedereen van harte welkom. Uh, leuk dat u luistert. Uh, ja, dus De zoveelste Goedemorgen Zandvoort uh, vanuit de Blauwe Tram. Uh, het uh, Rebel Race Café. Goed, uh, uh, Pim Groof is de technicus van dienst. Mijn naam is Hans Botman. Uh, Pim, heb jij, uh, ik heb een vraag aan je. Heb jij geluisterd naar Bodine Monnet uit Zandvoort? Hey, sorry, ik heb het helaas niet uh, mogen horen. Ah, jammer. Bodine heeft gisteravond laat gezongen in uh, de voorronde van het Duitse uh, Songfestival. Helaas heeft ze het niet gered met haar nummer Tears Like Rain. Want ze moest het afleggen tegen ene Rick. En die had goed gekeken naar uh, Duncan Lawrence, de, winnaar, de Nederlandse winnaar 2019. Want hij had een, een of andere kwijlachtige song uh, met zijn hoge stem. Dus uh, misschien dat hij het redt voor Duitsland. Want dat, uh, eigenlijk uh, eindigde het altijd gewoon een beetje op de laatste plaats. We hebben het geprobeerd. Stamford uh, heeft het geprobeerd om Duitsland uh, wat op te. Uh, in de volkeren op te zuigen. Maar helaas, dat is niet gelukt. Oké, okay, um, wat gaan we allemaal doen uh, deze twee uur van. Goedemorgen, Stamford. Tegenover mij zit al Esther Groenheide van Buurtgezinnen. Welkom, Esther. Uh, daar gaan we eerst mee praten. Daarna Karina Car Veren, die is uh, de afgelopen week of daarvoor al bij de Vogelwerkclub geweest. Daar heeft ze twee delen van gemaakt. Dus het eerste deel is uh, uh, in dit uur en we praten straks ook met uh, wethouder Lascaré over de toeristische visie die uh, van de week is uitgekomen. Uh, om 11 uur uh, uh, is natuurlijk het nieuws en daarna praten we met Willem uh, Strooman over het kerkpleinconcert uh, van morgen in uh, de protestantse kerk. Uh, wat ik al zei, Carine Vreeren gaat weer praten over de vogelwerkclub dan. En dan hebben we als laatste uh, gast Geert Seitzema van de Kervenpark Sandervoeren, want daar zijn ook allerlei ontwikkelingen. Daar willen ze 250 huisjes bouwen en uh, daar zijn nog wat mensen op tegen. Uh, Sandervoeren ligt aan de Kennemenweg, hè, dat is wel duidelijk. Um, Oké, okay, we beginnen met uh, Esther Groenheide. Nogmaals welkom Esther. Goedemorgen Esther, uh, dat is me net te oren gekomen. Ik woont niet meer in Zandvoort, in Lisset tegenwoordig, hè. maar is wel geboren in Zandvoort, dus dat klopt ook hè? Ja, zeker. Ja, ja, bijna mijn hele leven in Zandvoort. Ja, daarom ja, klopt ja. Ik nou, ben je van harte welkom hoor in dit Zandvoort's, Zandvoort's programma. Um, Oké, okay, we gaan het hebben over buurtgezinnen. En um, ja, als ik het heb over buurtgezinnen, dan uh, zal ik even iets zeggen over uh, uh, wat ze doen. Opvoeden doen we samen hè? en uh, koppelt buurtgezinnen, gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Dat is, uh, zo, heb, zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden de ouders ontlast. Nou heb ik dat mooi verteld? Nou, Klopt klop het dus, allemaal? Uh, prachtig. Ja, ik heb het van de website, prachtig, dus dat zou wel kloppen. Hè? Ja. Dus, uh, wat doe jij voor uh, buurtgezinnen, Esther? Ja, nou ik mag uh, buurtgezinnen coördineren zowel in Zandvoort als in Haarlem. En wat ik doe is ik kijk mee, kinderen die opgroeien in een gezin waar om wat voor reden ook wat hulp nodig is, kijk ik mee. Is er een ander gezin en dat kan ook een echtpaar zijn of een soort bonusoma, Waar een kind af en toe terecht kan uh, om ouders wat lucht te geven en voor kinderen wat extra aandacht. Ja. En ik mag dat geheel aan elkaar uh, Knopen. puzzelen. Ja. Ja. En is het makkelijk of zeg je mijn ouder is af en toe wel, wel lastig? Nou, het is wel echt maatwerk. Hè? Dus het ja. is niet dat je denkt van nou, het ene gezin past meteen bij het andere mm. gezin. Dus je moet daarbij ook gewoon wel goed kijken. Is het een gezin in de buurt? Uh, kijk je mee? Hè? Doe de leeftijden van kinderen een beetje bij elkaar passen? Hoeveel tijd heeft iemand te besteden? Mm -hmm. nou ja, wat is er eigenlijk nodig? Dus uh, ja, het is een leuke puzzel om te ja, leggen. Ja, zeker. Dat geloof ik graag. Want je hebt natuurlijk vraag en aanbod. Is dat een beetje in evenwicht? Redelijk. Alhoewel ik nu echt wel op zoek ben naar uh, steungezinnen. Hè? Ja. Dus, dus uh, mensen die, die zeggen: van nou, ik wil prima een dag in de week mijn huis openstellen voor een kind. Of een kindje mee op pad nemen. Uh, dus ik heb op dit moment echt wel wat leuke vragen uitstaan waar ik weer op zoek ben naar, uh, naar hulp. Ja, en dat gaat dan niet over vijf dagen in de week, hè? Zeker niet. Eén keer in de, in de twee weken, ik noem al wat, zoiets. Uh, ja. Ja, ja, dus dat gaat echt om een middagje spelen of een weekenddag mee ja, op pad. Ja. En eens in de twee weken zou wel hartstikke fijn zijn voor veel kinderen als ze weten dat ze ergens terecht kunnen. Ja, ja. Ja. Hoe, komen, hoe kunnen die gezinnen die dan uh, een kind hebben die wat extra aandacht nodig heeft? Heeft, uh, hoe kunnen ze zich aanmelden? Uh, ja, nou, het gaat, het gaat sowieso het gaat om kinderen die, die extra hulp kunnen gebruiken, ja. extra aandacht, maar ook voor ouders die gewoon zeggen: 'Van, joh, het zou zo fijn zijn om af ja. en toe echt even wat lucht te hebben.' Ja. Nou, dat kan hè, via de website, maar we hebben ook een Facebook- en Instagram-pagina. Buurtgezinnen in Zandvoort, waar heel veel informatie op te vinden is. Ik ben coördinator co voor Zandvoort, dus je hebt eigenlijk altijd met mij te maken. Dus ja, een WhatsApp bericht, uh, even bellen, kan allemaal. Ja, maar, maar, maar uh, vinden ze het makkelijk of, uh, om, om jullie te benaderen? Of, uh... Want er zijn nou, natuurlijk ook wel, wel gezinnen die denken van nou, dat doen we maar niet, die ja, zitten voor ja, misschien of Ja, nou ik probeer daarbij wel altijd het voorbeeld van mezelf te geven. Hè. Bijna 22 jaar geleden werd ik voor het eerst moeder, ook nog eens een keer van een tweeling. Zo, nou, ja. er waren niet veel hulptroepen om ons heen om regelmatig bij te springen. Hè. Dus vrienden waren druk met carrière maken ja. of op reis enzovoort. En jullie werken ook allebei waarschijnlijk? Uh, nou, dat dan weer niet. Dus mijn oh. man werkte wel oh. en ik was thuis met de kinderen. Maar hoe fijn was het geweest als, eh, als buurtgezinnen de destijds? tijd had bestaan en ja. dat iemand had gezegd zo van joh ga jij even een uurtje bijtanken ja, of ja. Hè, neem even wat rust en mm -hmm. uh, uh, ik neem de tweeling even mee op pad ja. Um, dus dat voorbeeld probeer ik altijd wel te geven. Zo van, joh, het is helemaal niet dat er enorme problemen hoeven te zijn, of dat je te maken mm. hebt met weet ik van wat er allemaal gaande is. Maar gewoon een helpende hand en een beetje omkijken naar elkaar. Daar gaat het eigenlijk ja, om. Ja, ja. En um, nou, nou heb je afgelopen woensdag op de markt hier in Zandvoort in het Centrum uh, heb je gestaan he, met de wethouder Loscaré. Uh, hoe ging dat? Want heb je hebt geprobeerd om mensen te enthousiasmeren? Ja, ja, ja dat? Heel, leuk, heel leuk. Sowieso zijn mensen al snel enthousiast over hè, als we ons verhaal doen. Uh -huh. hè, omdat ze ook echt wel zien van, joh, dat je heel laagdrempelig en makkelijk eigenlijk een ander gezin kan helpen. Heel leuk dat Lars Caray erbij was. Uh, hè, dus we hebben ook het een en het ander uitgedeeld. Het was natuurlijk Valentijnsdag. Ja, dat is dus uh, we hebben, niet zomaar uh, gekozen hè, dat dag. Uh, nee, precies. Hartjes chocolaatjes uitgedeeld. Hè. En ja. Um, ja, leuke reacties. Ik sprak met een moeder en die zei, ja, in onze wijk eigenlijk gebeurt dat al. Hè, dus uh, kinderen ja, ja. Uh, komen bij elkaar over de vloer. Mm. Kinderen weten ook dat als hun moeder niet thuis is, dan is er ergens ja. anders wel weer waar je even terecht kan. Uh, voor een, een kopje thee of even uh, naar het toilet ja. uh, enzovoort. En dat is natuurlijk waarvan we hopen dat dat steeds meer... Ja, normaal wordt. En ja. lang niet in alle wijken en in alle straten gebeurt dat. Ja, en een hoop uh, gezinnen ook, zitten ook nog in het sociaal isolement, waarschijnlijk. Hè? Weinig vrienden, weinig uh, Zeker. kennissen. Zeker. Waar ze op terug kunnen vallen. Ja. Ja, nou ja, en daarvan hopen we dus ook. Hè, dat het, het hoeft helemaal niet heel hoogdravend te zijn. Het gaat gewoon over stel je, stel je huis en je hart open voor een kind. Die gewoon af en toe even mag meebeleven. En of dat, dat nou is samen boodschappen doen, even naar de bibliotheek rondje over de markt. Of met een kind een spelletje doen. Het kan eigenlijk allemaal al zoveel van betekenis zijn. Je hoeft nooit, of tenminste, je hoeft niet altijd naar de Efteling of naar Zeker de Zeker niet. Nee, nee, nee, nee, nee, voor zoveel kinderen is het al zo, zo fijn om gewoon te mogen meebeleven ja. hoe het ook bij een ander gezin gaat. Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, nu is het buurtgezin begonnen in 2015. Dat klopt, hè? Uh, kun jij me iets vertellen over de uh, manier waarop dat uh, ontstaan is? eigenlijk? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Nou, Leontine Bibo uh, was crisispleegzorg ouder. En die had inmiddels al heel veel kinderen en gezinnen voorbij zien komen. Waarvan ze dacht, jemig, als je nou toch eerder kunt ja. instappen, kun je dan niet heel veel problemen voorkomen. En toen heeft ze buurtgezinnen bedacht. Daarmee is ze naar verschillende gemeenten gegaan. Twee gemeenten in Nederland hebben gezegd: Nou, ga maar doen, laat maar zien. En dat was eigenlijk meteen zo'n groot succes. dat we zijn inmiddels 115 gemeenten verder. En still growing. Ja, ja mooi. Dus, dus ik hoop ook echt. Ja, je ziet het ook als een soort groene, groene vlek over ja. Nederland gaan. Hè? Dus uh, uh, Zandvoort is dan in, in 2020 gestart. En daarbij haakten bijvoorbeeld Heemstede en Bloemendaal het jaar erop ook aan. Ja. Hè? Dus Mooi. je ziet dat omliggende gemeenten dan ook het effect zien... Ja. Um, en ja, dan dus ook enthousiast worden om maar, te Maar uh, ondersteunen ze de gemeente dat dan met geld? Of ja. Moet je het zo zien? Ja, zo kun je het zien inderdaad. Want ja. het, ho het hoeft niet zoveel geld te kosten, toch? Nee, wel? zeker niet. Nee, steungezinnen zetten zich vrijwillig in. Mm -hmm. En wat wij doen vanuit buurtgezinnen is dat ik, ik begeleid het geheel. Uh, wij vragen voor de steungezinnen een verklaring om trendgedrag aan. Ja. He, dus uh, nou ja, dat soort dingen nemen wij uit handen en ondersteunen op die manier. Dus nee, voor een gemeente uh, hoeft het niet veel te kosten. En kunnen we met nou ja, redelijk weinig financiële middelen echt een grote impact hebben uh, voor de samenleving? Ja, en, uh, ja. Tot nu toe zijn er al zo'n 4.500 gezinnen geholpen, was ik? Nou, het misschien is ja, 5000. Uh, ja, een paar maanden geleden is de 5.000ste koppeling gemaakt. Oh ja, ja, dat ja. Goed. Ja. In Zandvoort ook weer? Nee, <laughs> nee, nee <helemaal> niet in <laughs> niet. Zandvoort. Nee, nee, helaas niet. En het wordt uh, georganiseerd met, met 90, uh, misschien tegen de 100 lokale coördinatoren. Ja. En waar jij er een van bent eigenlijk, dat zo klopt. moet je het zien. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Dus dat, uh, ja, en dat is fijn, hè want op het moment dat je een lokale coördinator hebt... die mm -hmm. weet ook wat er speelt. Ja, hè? Dus ja, Zandvoort is wat dat betreft natuurlijk ook wel een dorp op zich. Ja. Hè? Dus ik vind het heel fijn dat ik ook hier, hè, omdat ik hier ben opgegroeid... Veel mensen kennen, de weg weet. Uh, ja, en dat je toch wel een bekend gezicht bent voor mensen. En een beetje snapt hoe het in het Zandvoorts er aan toe gaat. Ja, hoe gaat het er in het Zandvoorts aan toe? Ja, nou, het, ik merk dat in veel wijken is de bereidwilligheid om elkaar te helpen echt wel groot. Uh -huh. En toch zijn er in, in bepaalde straten, in bepaalde wijken, ja, hebben mensen het gewoon zelf al best wel pittig. Ja. En om dan ook nog de ruimte te voelen om er voor een ander te zijn, is soms best uh -huh. moeilijk. Hoeveel nou. gezinnen hebben jullie nu in Stanford geholpen? Je geholpen al? Is dat... Jumig, nou, in een dat aantallen een... te zeggen? Ja, of? dat is, nou, dat vind ik best lastig om te zeggen, want maar het zit hem in. Maar tientallen in ieder geval. Ja, tientallen inderdaad, ja. en ja. het zit hem in dingen zoals hè, we maken dan koppelingen van een vragenzin koppelen we aan een steungezin, dus waar kinderen echt wekelijk zeg maar naartoe mogen, maar het zit hem bijvoorbeeld ook in mensen aan elkaar voorstellen. Uh -huh. hè, dus als ik weet van het ene gezin die in een bepaalde situatie zit, en dat je eigenlijk merkt dat ja, bijvoorbeeld een moeder toch wel een beetje in een sociaal isolement zit... om ze dan ook uh, voor te stellen aan een andere moeder... die in de ja. buurt woont met misschien wel een vergelijkbare situatie. Ja, ja. He, dus, dat, dus daar zit het hem ook in. Of uh, kinderen laten weten wat er zo al te doen is. Mm -hmm. he, bijvoorbeeld ook met het jongerenwerk met Pluspunt. Dus he, het zit hem niet alleen in het koppelen van gezinnen aan elkaar... maar ook allerlei activiteiten Uiteraard. daar weer omheen. Ja. En uh, doen jullie ook iets voor de Oekraïnse kinderen die... Uh... Ja, vorig... ja nou ja, vorig jaar heb ik inderdaad ook daar ouders mogen informeren over het bestaan uh -huh. van buurtgezinnen. Um, het hele concept, ja, dat, dat kennen veel ouders daar ook niet. Hè. Nee, nee, dus uh, dat is best nog een weg om te gaan, uh -huh. om te laten weten wat we, wat we kunnen betekenen voor ze. En wat we bij buurtgezinnen wel zeggen... We zetten wel in op langdurige contacten. Ja, ja. He, dus stel dat een gezin zich meldt, maar wel uitzicht heeft... om binnen een paar maanden weer uit Zandvoort te verhuizen... of terug naar land van herkomst. Ja, dat zijn eigenlijk niet de contacten die we bij buurtgezinnen dan doen. Omdat ja. we dan ook echt zeggen van... Ja, een, een koppeling mag eigenlijk gaan voelen als een soort tweede familie. Ja, He, dus ja. dat je eigenlijk ja. jaren met elkaar nog optrekt... en ja. in contact blijft maar met elkaar. Maar je zou bijvoorbeeld kinderen uit Oekraïne... Uh, kennis kunnen laten maken met sportverenigingen. sportvereniging. Zeker, het, zeker. Dat, ja, dat ja. gebeurt dan wel waarschijnlijk ja, en uh, ja, de mogelijkheden en... daartoe en ook financieel uh, mogelijkheden. Nou en wat daar fijn bijvoorbeeld aan is, is dat het jongerenwerk van Pluspunt daar ja, ook he? in ja. uh, instapt en ook al daar bekend maakt wat voor activiteiten er zijn, ja. dat ook aanbiedt aan de kinderen al daar. Uh, volgende week hebben we bijvoorbeeld ook een mooie actie die we samen doen. Hè? Dus we gaan uh, met buurtgezinnen en het jongerenwerk Gaan we bijvoorbeeld naar Caprera. Nou, daar is een, uh, een, mooie, een mooie wandeling. Een soort lightwalk daar volgens mij. Ja, de ja, lightwalk ja, gaan ja, we bezoeken. Ja, ja, ja. ja, En dat is heel tof, want nou ja, Caprera is dan best wel weer ingewikkeld om te komen. Ja. Als je zelf geen auto nee, hebt, was... nou, dan is er busvervoer geregeld. Mm -hmm. Dus nou ja, met elkaar proberen we ook daarin op ja. te trekken om voor zoveel mogelijk gezinnen... En voor kinderen te zorgen dat ah. iedereen eigenlijk mee mag doen. Ja, ja. ja. Uh, Buurtgezinnen is wel een soort professionele organisatie. De Raad van Toezicht heb ik ook gezien. Ja. Uh, dus het is, wel, het is wel goed georganiseerd in ieder geval. Zeker. Ja, wat dat betreft is het ook echt een feest om voor buurtgezinnen te mogen werken. Omdat dingen ja. zijn gewoon heel goed geregeld. He, dus of dat het nou gaat over promotiemateriaal of inderdaad he, de, de professionele ondersteuning. Dus dat is, dat is heel fijn. Ja. ja. Ook ja. grote gemeenten doen mee, zoals Rotterdam en Amsterdam. Zeker, ja. ja. Ja, in Amsterdam hebben we zelfs vijf coördinatoren, Zo, oh, ja, goed. Uh, in Den Haag ja. inmiddels ook alweer twee. Zo, dus ja. uh, Haarlem heeft vorig jaar mogen uitbreiden, want dat deed ik uh, voor, tot vorig jaar alleen. Ja, ja. En nou ja, daar is inmiddels zoveel werk te doen, ja, dat, uh, daar Zal heb ik een collega. Uh, 170.000 uh, ja. mensen wonen daar dus. Ja. Ja, dus nou ja, dat doen we nu met twee coördinatoren, mm. dus, dus dat is heel fijn. Tien ja. keer zoveel als in Zandvoort. Dus als jij alleen in Zandvoort ja. bent, dan in Haarlem eigenlijk tien moeten zijn. Nou, dan niet. Ja, wel. eigenlijk wel. Ja, zo ja. Het eigenlijk ja. Niet, Nou, misschien uh, luistert de wethouder al daarmee. Ja, ja. <laughs> jij vertelde me in het voorgesprekje dat je ook landelijk iets gaat doen... Hè, voor buurtgezinnen, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat staat wel nog een beetje in de kinderschoenen. Dus uh -huh. dat zijn we aan het onderzoeken. Maar ja, eigenlijk de grootste wens zou zijn... ...is dat uiteindelijk buurtgezinnen door heel Nederland te vinden is. En om dat te kunnen bewerkstelligen... Uh, ja, hopen we eigenlijk op steeds meer landelijke bekendheid. Hm. Dus vorig jaar zijn we gestart met bijvoorbeeld de Libelle Zomerweek te bezoeken. Uh, de Margriet Winterfair. Okay. En uh, nou ja, wat ik nu ga doen is dat ik ga kijken of er nou ja, landelijke bedrijven, uh, grote organisaties zijn... die zeggen, joh, het idee van buurtgezinnen doen we echt omarmen. Daar willen we graag aan bijdragen. He, dus dan gaat het over... Uh, PR mogen maken, ja, uh, reclame ja. mogen gaan maken. Uh, ja, dat zou natuurlijk super fijn zijn ja. als op een gegeven moment iedereen in Nederland weet. als het over buurtgezinnen gaat. wat je daarbij ja. dan uh, kunt verwachten. Nou, het is in ieder geval een sterke berk, uh, merkname: hè, buurtgezinnen. Het is een makkelijk en. Uh... En je weet het eigenlijk meteen wat, wat, wat er bedoeld wordt. Ja, het ja, ja, is briljant gekozen. Ja, zeker. Ja, er is echt en, goed over nagedacht. Uh, zijn er ook delen in Nederland die nog niet de, de, de witte vlekken zijn? Of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Zeeland is bijvoorbeeld nog helemaal niet vertegenwoordigd. Dus een van de wensen is ook echt wel om dit jaar eigenlijk in iedere provincie wel, uh, uh, wel vertegenwoordigd te zijn. Uh, uh. Um, ja, En daarbij kijken we ook echt wel, uh, nou ja, wat is er nodig... Uh, hoeveel behoefte is er? En ja, het is, het is denk ik in iedere wijk en in iedere gemeente ja. heel wenselijk... Ja. Uh, dat er wat meer naar elkaar wordt omgekeken. Ja. En dat, uh, ja, dat eigenlijk iedereen mee mag doen in de breedste zin van het woord. Ik begrijp het. Uh, nou ja, misschien helpt dit gesprek hè, uh, om de bekendheid van buurtgezinnen wat uh, te bevorderen. Ja. En ik wens jou uh, enorm veel succes verder. Dank je wel. Had je nog iets willen zeggen? Of van, nou, nou ik, denk, ja, ik had natuurlijk een heleboel, een heleboel voorbe en, ja, voorbeelden van, uh, van kinderen die nog op zoek zijn. Ik denk wat fijn is als mensen die luisteren en zeggen... Joh, ik ben toch echt wel benieuwd hè, ja. of dat... Dat ze nou hulp willen bieden of hulp kunnen gebruiken, om gewoon eens op de website te kijken, dus www.buurtegezinnen.nl of als je Facebook of Instagram hebt, Buurtgezinnen in Zandvoort, ja. waar ook de verschillende vragen voorbeelden van zoeprofielen op staan. En dan kom ik graag met mensen in contact. En dan komen ze, komen ze vanzelf bij jou, hè? Zeker, dan. Nou, ja. Dan komt. Misschien rijdt het hartstikke druk. Ja, Hè? nou we heel we welkom. De tweede coördinator is al voor de volgende. Wie Zoals. weet. weet het niet, Wie weet, weet het niet. Hans. Nou hartstikke bedankt in ieder geval voor uw komst. En ik wens je nog een heel fijn weekend. Want we gaan uh, naar muziek luisteren. Dankjewel Hans. Uitgezocht door uh, Pim Groof. Nou toch het is leuk gesprekken Ja. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life.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 blackbird fly blackbird fly into the line of a dark black night Moment to You only waiting for this moment to Zo, dat waren de Beatles, in mijn ogen, uh, een van de mooiste nummers, Blackbird. Mooi uitgezocht door uh, Pim. Oké, okay, we gaan verder met ons programma. En Karine uh, Veren had ik al aangekondigd, is uh, op bezoek geweest bij de Vogelwerkclub. En daar hebben ze een uh, hele mooie reportage over gemaakt, wat we in twee delen uit gaan zenden. En uh, hier komt het eerste deel. Op weg naar het Vogelhospitaal. Want daar is vandaag een hele leuke activiteit voor de kinderen van 10 tot 13 jaar. Namelijk uilenballenpluizen. pluizen. En uh, nou, we zijn eens dus even benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Nico en uh, Johan zijn nu alle spullen aan het klaarzetten in de educatieruimte. Uh, ze hebben nog geen idee hoeveel kinderen er gaan komen. Maar wat er vandaag op het programma staat... Uh, is het uitpluizen van uilenballen. En ik zie hier een hele zak vol, dus daar gaan we dadelijk wat meer over weten. En uh, de kinderen die zich hier melden, die krijgen ook vandaag nog een rondleiding uh, in het Vogelhospitaal. Ik ben heel benieuwd. Nou, de eerste kinderen uh, komen al binnen. Dit zijn uh, uh, eigenlijk samenkomsten uh, voor kinderen tussen de 10 en de 13 jaar. En, uh, nou, dit is dus het onderwerp vandaag: Uilen, ballen, pluizen en uh, een rondleiding. Maar normaal gaan ze naar buiten. En normaal gaan ze uh, misschien wel wandelen of fietsen. Dat staat dan op de site. En, ja, we zijn natuurlijk benieuwd of er nog meer kinderen gaan komen. Zo, Johan Stewart. Dit is wel een hele leuke opkomst vandaag, hè? Ja, meestal zijn daar zo tussen de 7, 8, 9 tot wel 15 kinderen. Of zo. Afhankelijk van wat we doen en wat voor weer het is. Ja, inderdaad. Afhankelijk van wat je doet. Want nu zijn er ongeveer 9, zag 9 ik? Nee, kinderen, ja. Um, wat zijn eigenlijk de meest populaire excursies die jullie aanbieden? Um, nou, wat, wat ze heel leuk vinden is dat we elk jaar naar een vogelringstation gaan. Oh ja. Uh, dat is natuurlijk heel bijzonder. Vogels worden daar gevangen om te ringen. En dan, ja, dan zie je die vogels heel dichtbij. Soms mag je die vogels zelf ook vasthouden, loslaten. Ja. Dat is altijd wel de uh, ja. meest bijzondere activiteit. Ja. Maar we klagen niet over de, de belangstelling. Nee. Dat hele enthousiaste kinderen mee. Ja, en ook heel belangrijk, want er zit ook best wel een leerfactor in. Ja. Uh, als ik zie wat Nico net allemaal uitlegt... en dat je eigenlijk als kind bijdraagt aan een onderzoek... Uh, ja, dat maakt het heel bijzonder. Ja, ja, En zij kunnen het weer meenemen naar hun klas. Van, Ik heb dit uh, gedaan dit Klopt. weekend, ik heb dit geleerd. Ja. Um, ik heb zelf al net wat geleerd bij zijn uitleg. En wat is jouw taak binnen de, deze nou, volgende Ik coördineer uh, de jeugdvolgclub. Dus ik zorg dat er een programma is dat kinderen worden uitgenodigd. Ze houden de website bij. Soms heb je ook externe die het doen zoals Nico. Uh, over een paar weken gaan we s'avonds bosuilen luisteren in Elsenhout. Oh, mooi. Dus dat regel ik dan. Maar ik ben heel blij met Annemarie en uh, Anne en uh, Erwin. Want, ja. Ja, dit moet je niet alleen doen. Dus nee. we zijn altijd met meer uh, begeleiders. Ja, want het is allemaal vrijwilligerswerk natuurlijk. Vrijwillig, ja, ja, eigenlijk komt het uit enthousiasme. Hè. We vinden de vogels superleuk. Daar worden we heel blij van. Ja. En dat willen we graag overdragen op kinderen. Ja. En het is, er zijn ook wel kinderen die komen dan bij de Jeugdvogelclub en dan is het een soort opluchting. Die vonden zichzelf altijd een beetje raar of werden raar gevonden. Hmm. Maar hier merken ze, hey, er zijn ook andere kinderen die Juist. vogels leuk vinden. Dus ik ben niet zo apart. En nee, dat is ben niet zo'n zo aparte uh, vogel. <laughs> ja, gewoon heel belangrijk. Ja, nou zeker. Ben jij zelf ook begonnen als kind bij een ja. Uh, vogelclub? Ja, nee, niet bij een uh, vogelclub. Dat is eigenlijk wel jammer. Dus een beetje met mijn vader en zelf en met een vriendje. Oh, ja. Maar dan merk je dat je eigenlijk toch een beetje stil staat. Want vogels... Kijken en vooral geluiden herkennen, dat doe je, leer je vooral van anderen. Mensen die ja. ervaring hebben. Dus toen ik wat ouder werd, werd ik wel lid van de vogelwerkgroep. En toen heb ik van vrienden, dat zijn vrienden geworden, uh, heel veel geleerd. Ja. En dat probeer ik nu ook over te dragen op anderen. En het vogelspotten, dat, uh, dat is ook een hobby van je? Ja, zeker, dat doe ik heel graag. <coughs> en ook wel met tellingen, uh, geef ik geef veel excursies, geef ik cursussen. Dus dat aspect is wel... Uh, Belangrijk voor mij. Ik ben niet een uh, soortenjager, jager. Hè. Iemand die uh, mm. op uh, zeldzaamheden afgaat. Mm. Je hebt allerlei soorten vogelaars. Ja, dat Mensen doen. die alleen maar ja. in de tuin naar de vogels ja. kijken. Allemaal prima. En je hebt mensen die naar Groningen rijden ja. om daar een zeldzame vogel te doen. Zeker doe ik dus wel. Niet. Ik ja. vind het heel leuk om met anderen op stap te gaan. En om onderzoekjes te doen. Ja, ja. Natuur te beheren. En mooi dat uh, vandaag er best wel hard gewerkt gaat worden door de kinderen. Ja, het lijkt uh, ook nog wat op. Juist. Klopt. Nou, inderdaad. En uh, Nico is er hartstikke blij mee. Want als je een hele bak uilenballen moet gaan uitpluizen. is ja, dat is best wel veel, dat veel werk. Dat je s'avonds ook wel eens doet in zijn eentje. Maar dat schiet natuurlijk niet nee. op. En Nico vindt het ook heel leuk hoor. Om natuurlijk. Te Overdragen aan de jeugd. Zodat ja. zij. Kijk maar naar Annemarijn. Ze zegt zelf. Ik ben hier al begonnen in de ja. vogelclub. En nu zit ik er nog steeds bij. Ja, dat is heel leuk. Dus ze uh, begon als klein meisje. Ik heb daar nog foto's van. Ja. En uh, nu is ze hier beheerder. Dus uh, ze heeft ook door. Ja, zeg maar de. Iets wat aangewakkerd is bij de jeugdvogelclub, werk gevonden. En uh, om de twee weken? Of el nee, wat, wat stond elke tweede? Elke tweede, van de maand. Ja, nou, dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus... In de natuur van zuid kermeland ja. vaak de duinen. Maar in het voorje zullen we ook in de zien ingaan waar de vogels terugkomen. We gaan een keer naar de Haarlemmerhout, ja. waar we appelvinken hopen te zien. En we gaan dus bosuilen luisteren met, uh, met de bosuidenman. En het liefst tussen tien en dertien jaar... Ja, maar, dus uh, we proberen er wel iets af, want als je, de leeftijdsverschillen te groot worden, dan uh, is het op een gegeven moment niet meer leuk voor wat oudere kinderen. Of, oh, ja. Dus we proberen op het moment dat ze, ze zitten nog op de basisschool, zijn ze vaak enthousiast voor dieren, om dat vast te houden tot, na hun, uh, tot in hun puberteit zeg maar. Ja, want wat doen ze daarna dan? Stel ze. Ja, dat is wel jammer. Er, er zijn er... uh, jeugdnatuurbonden, maar eigenlijk... Is zou er moet nog, nog een vervolg komen. Dat zoals deze kinderen, die hier best wel denk ik, al ja. vaker komen... Ja. dat als ze straks 14, 15, 16 zijn, dat ze door kunnen. Ja, nou, er zijn wel kinderen die doorgaan op eigen gelegenheid... of ja. binnen de vogelwerkgroep, dat ja. ze gewoon ook welkom zijn bij de volwassen activiteiten. Heb je al iets gevonden? Ja, ik heb uh, heel veel bosjes. Ja. En, uh... Maar je zegt drie schedels. Ja, kijk. Waar dan? Nou, hier. Oh, dat is echt heel klein. Ja. Ja, en ik heb hier ook nog wat kaken gevonden. Dus... Wat goed, en dat leg je allemaal op een apart briefje ja, voor Nico. Dan kan ja. hij dat determineren. Wat goed zeg. Heb jij al iets gevonden? Ja, ik heb net een kaak gevonden. Hier. Zo. Oh, en je ziet de tandjes ook nog heel goed. Het, het scheelt wel dat je het alles eerder hebt gedaan, hè? Want uh, ik zie alleen maar heel veel uh, uh, spul door elkaar liggen. Haren, stukjes vel. Ik zou niet zo snel een kaakje kunnen uh, onderscheiden van de rest van de bordjes. Maar jullie doen het ook heel secuur. Supergoed. En waar is die tandenborstel dan eigenlijk voor? Oh, wacht. Ik kom even bij jou. Wat zeg je? Dingen te poetsen. Niet je tanden nu meer poetsen hiermee? Nee, want de, hij is al aardig bruin nu. Dingen en die kleine dingetjes. Daar kun je die mee poetsen. Oké. Okay. En die dan kan je nog meer een die, beetje ja, schoner maken. Ik denk dat dit want want Hij heeft scherpe tanden. en spitsmuis en vrees eten. Kijk nou. Jij bent... Nico, we hebben hier denk ik een spitsmuis. Nou, oh, dat zou je. Dat is prachtig. Ja, ik zie. Je hebt hem ook heel mooi schoongemaakt. Iedereen is heel geconcentreerd bezig. En er wordt aardig wat gevonden. En je merkt ook wel dat de kinderen het al vaker hebben gedaan. Het is hartstikke leuk dit. Um, we moeten echt vaker op deze site kijken van deze vogelclub. Want uh, er staan gewoon hele leuke activiteiten allemaal op. Welke is gevonden? De zeldzaamste? Nou zeg. Oh. Foto erbij zoeken. De Noordse boelmuis. En die heeft hij nu gevonden. Ja. Nou, het goed. ja, en het zit hem in het patroon van de, van, van de tanden. Dus uh, nou. nou, hier heb je een... Uh, nou, heel goed inpakken. Kijk eens. En je kan bij de stereomicroscoop uh, even kijken. Oh, dat is leuk. Het is wel, ja. het is wel lastig om het uh, goed te. Uh, maar waar schrijf je dit nu op? In mijn, uh, het grote boek van Sinterklaas. Oh, goed zo. Uh, ja. <laughs> ik heb veel, veel, veel een beetje flower. Oh, ik zie het. Je, je hebt een mooi schriftje. Oh ja. <laughs> en Nico, ben je tevreden? Ja, want we hebben al... Uh, uh, even kijken hoor. 1, 2, 3, 6. We hebben al zeven soorten muizen. Waaronder een... Al drie exemplaren van de zeldzame woelmuis. Nou, nou, dat is een dat, heel goed teken. Uh, daar zijn we blij mee. Daar word je blij van. Zeker. En ze zijn nog niet eens klaar. Want de bak is eigenlijk. Nog... we zien de bodem Ach, nog niet eens. Oh, nee, nee, we gaan nog een hele tijd door. Ja, hartstikke mooi. Ik ga er ook even eentje pluizen. Want uh, anders kan ik niet zeggen van ik heb meegeholpen. Nee. nee, nee ik, misschien vind ik wel een, een Barbie schoentje. Ik ga eventjes eentje openmaken. Het ziet er. Het is wel, uh, nou ja, ja, niet heel aangenaam uit, maar het voelt droog. En ik, uh, ik ga nu ook eventjes uh, stoppen met opnemen en dan ga ik eens kijken wat ik er allemaal uithaal. Oké, okay, wat heb jij nou gevonden? Ik heb twee spitsmuisensnuiten gevonden. Oké, okay, en verder heel veel losse bordjes zie ik daar. Ja, en ook iets van dertien van die uh, kaken met Wat goed. Doe je dit vaker? Nee, dit is mijn eerste keer. Eerste ben... keer, nou, hele goede vondst. Ja. En goed gedaan. Voor mij is het ook de eerste keer. Nee. Ja. Ik, uh, het is wel leuk om te doen, hè? Ja, vind ik ja. wel. Doe je wel mee met andere excursies bij uh, deze groep? Ja, echt. Ik zit al twee jaar, denk ik. Ja. Oh, Oké, okay, wat goed. Wat vind je het allerleukste ervan? Um, naar en ruij gaan. We hebben het nu twee keer gedaan. De Zuidpier? Ja. Ja. Die staat ook nog op mijn lijstje om dat oh. een keer te doen. Ik zie hele mooie vogels zeker. De laatste keer hebben we een van Gent gezien. Ja, nou dat wil een ik ook. Kijk. Och, heel klein en scherp. Vlijmscherp. Goed gedaan. Nou Johan, heel erg bedankt dat we hierbij mochten Klaar zijn. Aan. En ik hoop dat als de luisteraars dit horen, dat hun kinderen van 10 tot 13 zich hier kunnen melden. Ja. ja, van harte welkom. En er zijn ontzettend veel leuke excursies. En straks ook weer lekker naar buiten in de lente en de zomer. Fietstochten, wandelen genoeg te doen zeker en uh, vogels uh, blijven altijd heel spannend om uh, naar, te, naar te zoeken en te, nou. te, te zien ja. ja nou bedankt MUZIEK <middels> In Moroccan skies Ducks and pigs and chickens caught Animal carpet wall to wall American ladies five foot tall blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind Had to get away to see what we could find Hope the days that lie ahead Bring us back to where they led Listen not to what's been said to you you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. I'm on board the train. I'm on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your head. Blanca brewing sound Flowing smoke rings From the corners of my mouth My mouth Cold coppers hang in the air Charming cobras in the square Stretch your levers We can wear at home Well let me hear you now Would you know we're riding On the Marrakesh Express Would you know we're riding On the Marrakesh Express They're taking me to Marrakesh Would you know we're riding On the Marrakesh Express Don't you know we're riding On the Marrakesh Express They're digging me to Marrakesh All on board We zijn alweer uh, bezig aan ons uh, derde en laatste onderwerp, want we hebben net uh, geluisterd. Dan moet ik even goed kijken, waar hebben we naar nou geluisterd naar uh, Marrakesh Express. Hè? Ja, dat was zo uh, leuk, hè? Ja, dat was dan een mooi nummertje. Uh, ons laatste onderwerp in dit eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. En dat is de toeristische visie. Ja, ons dorp is natuurlijk uh, toeristisch georiënteerd, dat is heel duidelijk. En de gemeente wil graag uh, een visie tot 2040. En daarvoor hebben we onze wethouder Las Carré. Welkom, Las. Goedemorgen. Uh, Las gaat over economie. Tenminste over toerisme to en economie. En ook economie. En, en ja. ook economie. Ja, klopt. Ja. Ja, en sport. En daar ja, kan ik nog even doorgaan. Maar daar hebben we het allemaal niet over. Tenminste, ik wil je aan het einde van het programma nog een paar dingetjes vragen over uh, wasmachines en weet ik het allemaal. Ja, duurzaamheid. Ja, dat duurzaamheid. zit ook in mijn portefeuille. Maar het is ja. heel kort eigenlijk, want we gaan praten over de toeristische visie. Die is deze week op de gemeentelijke website gepresenteerd. Hè. Die is tenminste openbaar gemaakt. Ja. En uh, er wordt nog over gesproken in de gemeenteraad natuurlijk. Hè. Dat zal waarschijnlijk in de commissievergadering van maart zijn. Ik denk hoop ik. dat de agenda commissie in maart op de agenda komt. Ja, he, dat zal ja. waarschijnlijk gebeuren. Uh, enorm veel leeswerk. Uh, uh, want ja, we willen natuurlijk in 2040 de, de mooiste en de beste badplaats van Nederland zijn. Uh, dat klopt, hè. Dat is tenminste de, de, de, het uitgangspunt. 2040 ja. moet Zandvoort uh, het, het beste badplaats van Nederland zijn. Ja. Maar maar zijn, ziet, zijn, we we zijn, zijn we dat nog en, niet? Of? Nou, um, ik ga aan op het woordje badplaats. Want als Zandvoort zijn we natuurlijk een badplaats. Uh, maar badplaats wordt heel vaak... Uh, um, gekoppeld aan een toeristenseizoen. Ja. Een zomerseizoen. Ja, inderdaad. En Zandvoort is naast badplaats ook gewoon een toeristische bestemming. Jaar rond. Ja, rond. En dat is ook wat in die toeristische visie uh, staat. Is dat we... Um, ...veel meer richting 2040 moeten denken aan uh, jaar rond ontwikkelingen, jaar rond activiteiten in uh, Zandvoort. Ja, oké. Okay. En de... daarnaast zijn we ook nog eens op een wat badplaats. Ja, ja want um, nou ja, er is een actieagenda toerisme en recreatie aan verbonden, hè? Ja, voor en de eerste vier jaar. Voor de eerste vier jaar, 2024, 2028 en daarna wordt er weer vier jaar genomen. Uh, wat, moet, wat, wat, wat is het belangrijkste wat er in de eerste vier jaar moet gaan gebeuren? De basis op orde brengen, heb ik gelezen ergens. Ja, de basis op orde. Wat ik al zei, we zijn, we moeten als antwoord, of we zijn het eigenlijk al, maar we moeten het meer versterken. Gewoon een, een jaar rond to toeristisch dorp. En dat betekent dat we ook moeten investeren daarin. Dat we met z'n allen, met inwoners, met ondernemers gaan bedenken van wat hebben we nou nodig om jaar rond. Reuren in je Zandvoort te hebben. Zorgen dat mensen. jaar rond. ook als het regent. en ook als het wat slechte weer is. en niet de zon schijnt. en koud, sneeuwlicht en sneeuwlicht. en je niet naar het strand kan. maar toch zegt. ja, ik ga met mijn gezin. of ik ga met mijn partner. ik ga met mijn vriend, met mijn vriendin. ga ik een dagje. of meerdere dagen naar Zandvoort. Ja, want, want, uh, ja, want het strand. is natuurlijk. Uh, ja, de, de belangrijkste. Uh, bron van, uh, van inkomsten. voor Zandvoort. Hè, het strand en de ja. duinen. Maar uh, in de winter is er op dit moment nog niet zo heel veel te doen natuurlijk. Hè? Ja, je kunt een paar dingetjes bezoeken, maar ja, dat, toch? Ja, nou ja daarom zeggen we ook in de toeristische visie dat we dus de economie mo moeten gaan spreiden. Dat we meer dingen moeten gaan organiseren buiten het seizoen om. Want Dat is ook zo'n term die ik heel vaak terug uh, ja. uh, hoor. Het seizoen. Ja, het seizoen is voor mij in deze visie het <kwijls> hele jaar door. Mm -hmm. ja, dus dat betekent als we naar... ...evenementen gaan kijken. Dat we niet alleen maar zeggen... ...ja, die zijn van april tot, tot september... ...nee, het hele jaar rond zijn er evenementen. En betekent dus ook dat we soortige evenementen... ...naar Zandvoort toe moeten uh, halen. Ja, nu had ik eigenlijk gehoopt in die agenda... ...die actieagenda... ...dat er voorbeelden uh, zouden instaan... ...maar dat heb ik nog niet helemaal kunnen ontdekken. Ja, voor uh, evenementen gaan we naast deze visie... Komt er een specifiek evenementenbeleid? Mm -hmm. Daar zijn we nu mee uh, bezig. Daar is de participatie net van afgesloten. En ik hoop uh, uh, voor eind van het jaar, ik hoop in november, december, met het echt specifieke evenementenbeleid bij de Raad te zijn. Maar dat is wel een voortvloeisel uit wat we uit deze visie, toen we ermee bezig waren, al haalden. Ja, we moeten een specifiek evenementenbeleid hebben. Want het beleid wat we nu hebben is uit uh, 2006. Ja ja uh, En de toeristische visie 2017, de die bestond al. toeristische visie uit 2017. When, when it's hot, it's here. Zo ja. het niet Klopt, ja. ja. Maar, maar wel, naar mijn mening, met een korte termijn visie... op evenementen gericht, maar ook heel erg gericht op de transformatie van de VVV... naar wat mm -hmm. nu Zandvoort Marketing uh, is. En als Zandvoort moeten we echt verder vooruitkijken. Daarom ook... Deze visie, de toeristische visie, 2040. Ja, maar goed, als ik kijk naar evenementen die bijvoorbeeld in, in, in Scheveningen worden gehouden. Uh, daar heb je bijvoorbeeld het EK Beachvolleyball. Dat is een groot evenement. Ja. Het WK beachvolleybal zou kunnen, maar dat gebeurt allemaal in, in Scheveningen tegenwoordig. Ja. Waarom nou, niet in Zandvoort, dat soort dingen? Nou, dat, als het aan mij ligt, gaat dat ook naar Zandvoort. Ja, want, want er zijn vooroordelen. We gaan in, in, in, in uh, 2000 het allemaal, maar 2024. Niet. Dus over een paar maanden krijgen we de King and Queens of the Court. Ja. Dat is beach uh, volleybal. Uh -huh. Die krijgen we naar Zandvoort. Oh, dat is wel leuk. Ja, ja. We zijn bezig met een wereldkampioenschap op het gebied van Katamarenzeilen naar ja, Zandvoort. Ja, dat is ook een belangrijke. Uh, toe je te halen. Het hè, want dat heen, is ook ja. wat we in de toeristische visie uh, zetten. Uh, dat we natuurlijk door de ligging die we hebben heel erg sportief. Georiënteerd kunnen zijn. We hebben een strand, we hebben duin waar watersport ook 365 dagen. Want als je vanmiddag naar, naar, naar de zee loopt, dan liggen daar ook gewoon golfsurfers in zee, mm -hmm. kitesurfers. Nou, daar moeten we en kunnen we veel meer mee. We hebben duingebied, uh, dus we hebben een hele mooie natuurlijke ligging. als Ja, maar goed, dat, dat, dat, daar zijn natuurlijk al uh, bepaalde voorschotten opgenomen om, om te kijken of je een een watersportcentrum kan, kan realiseren. Dat is belangrijk. Hè. Vanuit het watersportcentrum de, de, voor trainingsfaciliteiten, et cetera. En ook organisatie van grote uh, watersportevenementen. Maar dat, dat duurt en dat duurt ook maar. Hoe, hoe, waar, waarom is zo'n watersportcentrum nog niet gerealiseerd eigenlijk? Nou ja, er, er lag een prijsvraag die de ja, gemeente had. Maar dat, die he? is er weer, weer ja. gestopt. Nou ja, omdat je, je toch ziet, kijk, waar, waar we in die toeristische visie ook naar uh, wat ik in die toeristische visie ook schrijf. We moeten ons als Zandvoort echt onderschrijvend maken. Wat is nou Zandvoort? En Zandvoort is niet een badplaats uh -huh. of een toeristisch dorp aan de kust. Nee, we, we moeten echt zorgen dat wij onderscheidend zijn van de andere badplaatsen. En uh -huh. dat, dat betekent ook dat we focus moeten gaan, gaan aanbrengen. Ja. En ja. dat is waar we naar 2040 ook met elkaar dus naartoe moeten gaan uh, mm -hmm. werken. Zorgen dat we bepaalde specifieke dingen de voor toe halen. Dat we dus niet een van de badplaatsen zijn... waar in het algemeen dingen voorzieningen zijn. Maar dat we echt specifiek uh, worden. En ja. als er dus al ergens in Nederland een watersportcentrum is... die zich op topsport richt. Ja, die, die markt is zo klein moeten wij dat dus niet doen. Nee, dus nee, moeten okay, wij ons op een andere markt van watersport. Ja, dat klopt. op ja. de breedte sport ja, ja. gaan ja. richten. Ja. Um, maar dan moet je nog uh, aansprekende evenementen erbij hebben, natuurlijk. Zeker, en daar zijn we dus mee ja, bezig. Nee, Om die binnen ik. te halen ja. en dan zorg je voor, namens bekendheid, kijk hm. maar naar de, de Formule 1 dat is een prachtig voorbeeld. Ja, oké, okay. dat heb ik natuurlijk heel vaak teruggezien in die toeristische visie. De Formule 1 uh, is natuurlijk heel belangrijk voor Zandvoort. Ja. En een uh, enorme mondiale uh, trekker ook. Maar dat kan over een paar jaar gewoon weer uh, klaar zijn eigenlijk. Hè? Als de nou. stappen stopt, dan uh, zie ik nog niet direct hier een, uh, een Formule 1 race uh, georganiseerd worden. Dus moeten we zorgen dat de namensbekendheid van Zandvoort en de aantrekkelijkheid van Zandvoort, die al goed is, mm -hmm. nog beter wordt. Ja. Um, Oké, okay, dus de Formule 1 uh, is een belangrijke aanjager op dit moment... En eigenlijk moet de je dat... Onder andere. Dat, ja, onder andere natuurlijk. Ja. Onder andere. Uh, voor, de, uh, voor het overige uh, uh, de, uh, wordt er ook gezegd dat er te weinig goede hotels zijn in Zandvoort. Tenminste grote hotels. Ja. Hey, want ik, ik noem maar in Scheveningen heb je natuurlijk het Koerhout Hotel. Ja. In, in, in Noordwijk heb je het Hotel Huis Duin. Ja. Hey, Dat zijn uh, uh, grote uh, ja. hotels die, die, ja, die erg belangrijk zijn ook voor die plaatsen. En in Zandvoort kun je ja, bouwerspalles hebben natuurlijk, maar... Ja, dat is niet echt een... Bouspalas, NH Hotel. Ja, oké, okay, NH Hotel. Maar uh, het is wat je zegt, hè. Uh, ja, kijk, in die toeristische visie zeggen we ook... wat er nu is in Zandvoort, dat is goed, en ja, is goed. Ja, dat is goed. Dat moeten we zeker behouden, want dat is de kracht van uh, Zandvoort. Maar uh, soms mag er een schepje bovenop. En dit is ook, hè, als je naar de <coughs> verblijfsaccommodatie... zo heet dat dan, kijk, in Zandvoort... dan is dat, noem ik, wat kleinschalig ge ja. georganiseerd... Dat is de charme van Zandvoort, al die B&B's en Airbnb, en, Siemervrij, en en, uh, ja. dat soort dingen. Maar wil je een bepaalde toerist of een bepaalde doelgroep naar Zandvoort uh, uh, toehalen, dan merken we uit de onderzoeken dat er ook behoefte is aan wat uh, grotere hotelfaciliteiten. Ja. Met wat meer ja. hotelkamers waar faciliteiten aan... Er bonden zijn welness uh, faciliteiten, ja. uh, vergaderfaciliteiten, dat soort zaken. Ja. ja, nou ja, dat is ook een van de dingen die we uh, in de culturische to visie uh, uh, omschrijven dat we ons ook meer op de zakelijke markt willen ja. gaan richten. Mm -hmm. en daar worden we dus onderscheidend in, want als je een zakelijke markt denkt, dan, dan hoor ik heel vaak dat dat grote congrescentra, dat soort dingen uh -huh. zijn. nee, want die bestaan al in Noordwijk, is bijvoorbeeld heel erg. De zakelijke markt op grote ja. congressen. Uh -huh. Nee, wij gaan juist voor wat kleinschaliger bedrijven... die met teams van tientallen tot, nou, laten we zeggen, een paar honderd mensen... Uh. Um, um, um, iets willen doen. En dan gekoppeld aan de kwaliteiten die we zo antwoord hebben. En dat betekent dus goed overnachten. Dat betekent dat er vergaderfaciliteiten uh, moeten zijn, maar dat er ook faciliteiten voor teambuilding, sportieve activiteiten, dat soort dingen hmm. zijn. En dat we dat als dorp, als ondernemers in het dorp, dus ook als een soort arrangement kunnen gaan uh, aanbieden. Ja. Um, want ik heb toevallig recent een voorbeeld gehad, dus een paar maanden geleden van mij, maar een kennis van mij die een eigen bedrijf in het oosten van het land heeft, die belde mij op en die zegt, nou Lars, ik ben al een paar, paar weken bezig. Ik wil met mijn team naar Zandvoort en ik wil slapen en ik wil vergaderen. En ik wil in die dagen ook iets sportiefs, teambeelding, dat soort dingen achter doen. Hij zegt, ik ben afgehaakt. Hij zegt, want ik moet de hotels zelf benaderen. Ik moet de vergaderruimte zelf benaderen. En ik moet de sportiviteit zelf benaderen. Er is niks collectiefs, er zijn geen... Ar, ar, arrangementen, mm -hmm. pakketten die in wordt aangeboden moeten worden. Mm -hmm. Dus mm. hier zit ook de kracht in. We moeten echt met elkaar gaan samenwerken. En zorgen dat die krachten van wordt die we hebben, dat we die bundelen met elkaar. Ja, oké. Okay, okay. uh, ik wil het zo nog even wel, uh, met je uiteraard hebben over de veranderingen in, in het kleinschalige verblijfsaccommodaties. He, want die, dat is wel een belangrijke. Maar eventjes over de grotere hotels die zouden kunnen komen. Badhuisplein is eventueel een mogelijkheid om daar iets te doen. En nu kun je ook bij het circuit bijvoorbeeld. Daar zijn ook investeerders die iets willen gaan doen. Circuit, zelf op het Noordboulevard. Ja, bij Rista, weet je wel. Ik zie het al helemaal voor me over Kappingen over de boulevard. En met een prachtig hotel aan de zeereep. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Zeker. Maar, maar worden investeerders uh, worden ze gemakkelijk gemaakt, of niet? Tenminste, denkt de, de gemeente genoeg mee uh, met, met hun? Nou, in, in, ik denk, ik ja hoor, zeker. Ik, ja, want en... ik hoor wel eens dat ze te nee, veel, ik... te veel uh, uh, tegenwerking hebben. Uh, dat is een signaal waar ik mij niet in herken. Ik denk dat we juist medewerking uh, bieden. Want juist uh, in deze raadsperiode heeft er de Raad er specifiek voor gekozen om een specifieke wethouder... Mm -hmm. juist op dit soort ontwikkelprojecten te, ja, inderdaad. En dat te, te doet zetten. Niet, dus niet, dit niet, heeft nou. juist bij ons de aandacht. Eh, en de, niets voor niets, ja, nogmaals, is er echt een specifieke wethouder eh, mm -hmm. voor... die zich alleen maar hiermee bezighoudt. Dus ik, ik denk al, alleen maar dat er vol aandacht ja, voor ja, is. Okay, Het nou. zit wel in de portefeuille bij mijn, mijn collega Jan-Jaap Ja, dat niet. weet ik, dat weet ik. En maar ik weet dat hij daar gewoon echt dagelijks ja. heel hard aan werkt. Ja, en het liefst wil je dat binnen een half jaar gerealiseerd hebben. Maar ja, zo werkt het ook nee. niet, Tuurlijk, dat begrijp nee. ik ook wel. Nee. Nee. Uh, ja, want nu wordt het Badijsplein, hè. komende week uh, wordt uh, daar gesloopt ook, dat, dat, dat, dat, uh, ja, ijs, dat ijssalonnetje. Nou, er je, worden je, stappen nu. gezet. Hè. Ja, er worden ja. stappen gezet, maar het liefst zou je wel willen weten wat daar nou precies komt. Ja. Dat hoor je ook binnenkort. Maar goed, het is niet jouw portefeuille. Nee, maar wat dat, je al zegt, het is een, een, een, ja, een traject waar niet alleen de gemeente bij betrokken is. Nee, waar dat begrijp ik. Ja. ontwikkelaars ja. bij betrokken zitten, waar weer ja. investeerders achter ja. zitten. Nou, dat, dat, dat ja. maakt het allemaal wel wat. Ja, maar ik wat. kan alleen maar meegeven, uh, nu heb je de Grand Prix nog, uh, Formule 1. Dus je moet het mee dat het heet is, hè? Dat dus zouden we twee, twee, de komende ja. twee jaar heel snel doen. Ja. Uh, nu zijn er um, uh, zeg maar uh, heel veel uh, logievoorzieningen uh, in, in, in Zandvoort. Ik heb het opgezocht hoeveel dat er zijn. Er zijn er een heleboel: uh, 618 uh, bed and breakfasts. En 263 per Voor toer toeristische verhuur van, van de gehele woonruimte. Een soort Airbnb. Mm -hmm. hè. Uh, nou, mochten mensen dat 120 dagen per ja, per uh, jaar doen, hè? 120 dagen. Ja, als je het over de uh, toeristverhuur van de, ja, van de gehele woning hebt. Ja, van de gehele woning, ja. Dat los van de Airbnbs ja. en de, de, okay. de, de B&B's. Ja. Dit gaat er echt om het verhuren van je huis als jij er zelf niet bent. Ja, en dat wordt teruggebracht naar 30 dagen. Ja. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Uh, waarom is dat gedaan? Om de, om, om de woningvoorraad meer voor de, de bewoners nou, vrij te maken? Omdat we een schaarste in woningen hebben. Eh, dus... Onze jeugd, uh, uh, uh, maar ook ouderen, uh, uh, uh, de, de, de doorstroming is lastig. Um, en een woning is er in principe gewoon, een, een huis is er om in te wonen. Ja, nee, dat en wat klopt. wij natuurlijk uh, uh, zien is dat, dat er woningen aangeschaft worden, uh, die eigenlijk alleen maar toeristisch verhuurd uh, ja. uh, worden. Waar dus buiten die 120 dagen verhuur nu gewoon niemand uh, woont. Kijk, als jij een huis hebt, ik zelf ook, en ik heb een kamertje over, of twee kamertjes, en, en je wil gewoon als bijverdienste je kamer uh, verhuren, of ja. een deel van je uh -huh. huis, helemaal niks mis mee. Nee. Maar we zien natuurlijk ook dat er gewoon tweede, derde woningen aangeschaft worden. Ja, maar, maar, maar worden. dat wordt dus nu gebe gebeurt nu inderdaad. Dan ja. uh, mogen die mensen wel doorgaan met die 120 dagen, want... Die 30 dagen geldt alleen voor nieuwe woningen. Nee, als het aan mij ligt, maar de Raad gaat daarover, okay. Als het aan mij ligt, dan wil je dat helemaal nu terug. Is de verordening dat je 120 dagen oh, okay. mag, okay. gaan we dat uh -huh. gefaseerd. Ja. Uh, ja. En niet in één keer van 120 terug naar 30. Uh -huh. dat, is niet, nou, dat is niet ver. Dus dat gaan we gewoon gefaseerd. doen. Okay. Uh, afbouwen. Ja, naar, ja, ja, uiteindelijk ja, ja. naar mijn mening, naar 30 dagen. Ja. Maar daar ga ik de discussie ja. met de Raad over. Uh, en dan moet het gehandhaafd worden, hè? want je moet. Uh, ja. En er is nu al een meldpunt voor uh, illegale toeristische verhuur, klopt dat? Die is er al nu, hè? Ja, die is er al. Wordt er veel gebruik van gemaakt of die? Durf ik niet te zeggen nee, nee, okay. of echt er, uh, hoe vaak gemeld wordt dat illegaal verhuurd wordt. Kijk, wat het, ja. wat het wel is, als jij jouw huis verhuurt, uh -huh. dien, dan dien je dat gewoon te melden. Er is een, ja, ja. een reg register waar je kan aanmelden als je aan de toeristische uh -huh. verhuur van je gehele woning. Uh, het doet erg van tevoren moeten aanmelden dat, jou, dat jij jouw huis verhuurt tot maximaal 120 ja, dagen. Ja. Ik heb dus wel gezocht in toeristische toeristenvisie uh, naar eventueel plannen. Dan nou zag ik een feestverlichtingsplan, dat vond ik wel een mooi woord. feestverlichtingsplan hè, voor in het dorp in de winter uh, zeg maar, uh, mm -hmm. mooi, mooi uh, te presenteren. Want dat is ook altijd een probleem hè, voor de uh, ondernemersvereniging om dat financiële in orde te krijgen. Uh, er, is, er komt een pilot van de elektrische uh, pendeldienst, hè, waarschijnlijk vanaf P-Zuid, door het dorp heen. De minister wordt ook naar gekeken. Ja, dat zijn zaken die je een beetje, beetje, beetje aanspreken, zeg maar. Nou, wat we gedaan hebben, want de toeristische visie is natuurlijk een visie. Ja. Hoog over, en daar koppelen we dus iedere vier jaar een actieagenda uit. En huh. Aan die actieagenda zitten dus concrete... Ja. Oké. Okay. Ja. Um, uh, er moet meer aandacht komen voor de openbare ruimte. Dat heb ik ook vaak teruggelezen. Ja. Uh, dat moet ook gebeuren bijvoorbeeld in de Halterstraat. Of in het begin van de uh, Hanemerstraat. Of tenminste, het einde van de Sanfordse Laan. Slecht wegdek. Uh, dat moet allemaal beter aangepakt worden. Ben je, ben je mee eens of niet? De, nou ja, dat blijkt ook uit de participatie die ja. we hebben gedaan. Ja. Dat inwoners zorgen hebben over bepaalde onderdelen uh -huh. van de openbare ruimte. En willen we een aantrekkelijk toeristisch, ja, rond het dorp zijn, dan moeten we daar ja. ook in gaan investeren. Ja, want in de ogen van de Nederlanders is uh, Samvoort vooral een actieve gemeente en heeft even een zelfverzekerde, sympathieke, creatieve, mannelijke en gedurfde uitstraling. Heb ik gelezen. Ja, mooi compliment Ja, toch? prachtig hè? Ja, maar ik heb ook uh, gelezen Patatdorp en zo, dat is natuurlijk ook nog zo hè? Daar moeten we vanaf denk ik. Hè? Dat zijn de termen die je niet uit mijn mond uh, hoort. Nee, maar goed, uh, je hebt ze wel waarschijnlijk eens een keer eerder gehoord. <lacht> ik heb ze wel eens <lacht> voorbij zien komen. Ja, ja dat uh, zeker, lijkt me ook. Ja. En daar moeten we vanaf. Ja. Nou, we moeten helaas uh, stoppen. Wat je uh, zeg je van nou, dit wil ik helemaal graag nog. Uh, Nee, Kwijt? volgens mij is het, het belangrijkste uh, ja, gezegd. Ja. Ik, en, uh, ik kom helemaal niet meer aan die wasmachines zo. Dan maar... nou, kom ik nog een keer terug. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook dat prima, Ik ben Al van altijd van harte welkom. Dankjewel uh, en ik wens jou een heel goed weekend. Lekker Merci.